La balade, la balade, onzeureux, tu viens de chanter la balade. meegaan vanuit het nieuws. En het weer van 1 uur. Tegenstrijdig tot uh, <laughs> het voorgaande gerecht. Zou je dit kunnen opdragen aan McDonald's? Het heet namelijk nou Burgers Blues? <laughs> Ja, dat is Maar uh, die moet je niet eten hoor. Want Jamie Oliver heeft aangetoond dat de hamburgers van McDonald's niet geschikt zijn voor menselijke consumptie. Dus nee. ik, zou, uh, ik zou ze niet meer eten, Kubus. Nee. Dan nee. ben je naar de slager gaan en een goede hamburger houden. Ja. Nou, jongens, bedankt. We gaan even naar het nieuws en het weer. En we zien u straks weer terug aan de andere kant van 1 uur. Tot zo.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 Israël heeft de Nederlandse ambassadeur ontboden. Israël vindt dat het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken een boycottsfeer tegen Israël aanwakkert. Het Nederlandse waterbedrijf Vitens wil geen zaken meer doen met de Israëlische branchegenoot Mekorot, omdat hij ook opereert in de bezette Palestijnse gebieden. Israël wijst erop dat Mekorot in internationaal verband juist samenwerkt met de Palestijnen. Het denkt dat het besluit is genomen onder druk van Buitenlandse Zaken in Den Haag.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 en als Jamin weer snuit, op hij vol uit Daar zijn die al. De meisjes van de suckerwerkfabriek. En dat suikerwerk heeft elke keer wel zin. We staan we altijd bij de uitgang van de suckerwerkfabriek. Want de snoepjes van Jamin, die pak je uit en pik je in. Ieder kan zich hier vermaken, zoals u begrijpen zult. Want men vindt er alles maken, vrij beschilderd en gevuld. Maar ik moet u doen bemerken dat er één gevaar in zit: van bonbons en suikerwerken, schade het gekid. Dus heren opgepaist, want anders krijgt u last van al die suikerzoek. De meisjes van de suikerwerfabriek En dat suikerwerkje heeft elke hier wel zin. Dus staan we altijd bij de uitgang van de suikerwerfabriek. Want de snoepjes van zijn die pak je uit het begin. the day Hearts torn in every way So very cross the Mersey Cause this land's the place I love and here I'll stay P.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 van uh, Jerry and the Pacemakers, Liverpoolse band, en uh, dat nummer dat heet Ferry Cross De Mersey' gaat over een veerboot die over de over de veerboot... over de nee, nou ja, een veerboot die over de veerboot vaart. Nee. De, uh -huh. Dat is lastig, hè? Ja, een de veerboot die dus over de rivier de Mersey vaart. En dat hij altijd weer terugkomt in uh, zijn prachtige Liverpool. Ja, uh, Jerry en de pacemakers. Dus Jerry Marsden was de zanger daarvan. En. Uh, Daarvoor hoort u dan Dr. Anders P. Ja, ik ben nog helemaal gek van die man. Ik vind het geweldig. Uh, dit was eigenlijk een beetje een demo. Later zou het liedje een grote hit worden voor, uh, voor Adèle Bloemendaal. De meisjes van de suikerwerkfabriek. Ja, ja. Je had die eigenlijk een beetje gemaakt inderdaad voor, uh, voor, um, voor Adèle. Ja, Adèle Bloemendaal. Als het ware. Reeds. Ongeveer. Ja. En nu... Team. ook weer een leuke plaatje. Jenny ook overleden natuurlijk, maar een helaas ook intussen overleden vriend van mij die had in 2003 uh, een soort levenswerk ervan gemaakt om de hele top 2000 van dat jaar op cd te zetten. Je is de hele tijd met bezig geweest alles bij elkaar zoeken en zo. Dat is natuurlijk nog wat moeilijker tien jaar geleden dan nu met uh, YouTube en Spotify, dat was het toen nog niet. Dus dat was best wel lastig. Bij mijn thuis dus ik heb tien CD's voor je. En uh, nog, nog andere vijf CD's met. Uh, met Arrow uh, Classic Rock uh, top uh, 500 erop of zo, weet ik veel. En dat was heel mooi. En uh, nou ja dan ga je dat allemaal maar in je computer zetten. Dus uh, alle gouden oude die, uh, die je vandaag een beetje hoort eigenlijk. Die komen allemaal uit die top 2000 van, uh, van tien jaar terug. 2003. Ja, dat, uh, en dat was eigenlijk een. Uh, een Hele leuke top 2000. Jammer genoeg, alleen dat toen ook Bohemian Rhapsody bovenaan staat. Ik hoorde een, een artiest van mij, een collega artiest van mij, die uh, noemde de Bohemian Rhapsody het knip- en plakwerk van Queen. <laughs> Tja, nou, dat uh, klopt ook wel. Dat klopt ook wel. Ja, ja dat klopt het ook waren wel. alle restantjes die ze over hadden van de rest van de LP. Ja. En dat hebben ze aan elkaar geplakt. Ja, niet te geloven. En een beetje bij je, je gepoetst. Ja. Ja.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 like a candle and it geblad ...van uh, Raccoon. een uh, allernieuwste en dat nummer... ...dat heet dus inderdaad... ...hè? Ja. Uh, dat heet uh, uh, Shoes of Lightning. Heet het, ja. Gilbert O'Sullivan. Matrimony. I no wish to hurry, love... ...but I've you seen the time. It's quarter to ten... ...and we're supposed to be.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 Gilbert O'Sullivan. Sullivan. En um, dat liedje dat heet uh, Matrimony. Dit is een hel hoor van de birds. So you want to be a rock and roll star? Woo! Nou nee. Lama. van de birds en dat uh, heet uh, So you want to be a rock'n'roll star? N nee. Niet meer. 40 jaar geleden wel, maar nu? Nee. <laughs> sure ja, dat weet ik ook niet, David. Sorry. In a world that's ja, dat hou je toch. Sure weet ik niet. Where I stand with you. David Cassidy. Whenever I, whenever I'm away from you, I want to die, cause you know I want to stay. Me, but don't take me down whenever I. blijft het vragen. Ik zei al, ik weet het niet. Maar uh, hij blijft aan de gang, die uh, Cassidy. Uh, ooit bekend geworden door een uh, televisieserie die heette The Partridge Family. David Cassidy dus. En daar was hij het succesvolle zoontje. Uh, maar we gaan nu even naar James Arthur. You're nothing till somebody loves you. Woo! Uh, wordt zo wel steviger. Let maar op. Lou ik zeggen. Nobody till somebody loves you. Dat vindt tenminste meneer James Arthur. Nou, of hij daar gelijk in heeft, dat weet ik niet. Ik was toen ik nog niet verliefd was. Of nog niet. Niemand van mij hield, vond ik ook. Want dat ik iemand was, hoor. Ja. Een beetje onzin eigenlijk. Toch? Ja. Ja, vind ik wel. Een beetje onzin. hè? Toch? Ach ja. De vijf minuten van Angela. Ja, ja. Ja, we kunnen er niet omheen. We zitten in de kerstperiode. En uh, ik wil even stilstaan bij de zin en onzin van dit feest. De zin ervan is dat het van oudsher, dus de voorkerkelijke periode... was het een periode van rust en samen zijn... Uh, werk op het land uh, hoefde niet gedaan te worden. En uh, men uh, gebruikte deze periode om, uh, ja, om te herstellen van het harde werken van het hele jaar. De onzin uh, is, en vind ik, is wat de kerk en met name de commercie ervan gemaakt hebben. Ehm... Um, van oudsher, uh, was het een feest waarop uh, uh, gevierd werd dat uh, na de donkerste dag, dus de kortste dag, het licht weer langzaam zou toenemen. En uh, het volgende nummer verwoordt uh, de onzin eigenlijk. Uh, uitstekend. En uh, ik uh, geef even een quote uit het nummer. Follow your common sense You cannot hide yourself behind fairy tales forever. En uh, dit komt uit Cry for the Moon van Epica. de moen. En uh, daarvoor natuurlijk ik wat... Uh, ja, oké. Okay. Nou, hier is er over na te denken. Ah, oh, joh. Honderd jaar geleden bestond er nog helemaal geen kerstman, hè? Want dat is iets bedacht wat uh, is bedacht door Coca-Cola en zo. Ja, uh, dat, is, uh, dat is gewoon de, de commercie ervan. Dus ik heb daar ook persoonlijk helemaal niks mee. Maar nee. goed, iedereen die er wel wat mee heeft... Veel plezier ermee. Ja hoor. Uh, voor ons Ik niet iedereen het, het zijn. Voor ons hoeft het niet. Nee. Gloria Estevan in de Miami Sound Machine. Conga.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 Gloria is samen met de Miami Sound Machine. Dat heet De Conga. We zijn no, no, the... ja, nog steeds daar. Zie FM lunch deze donderdag, de 12 december. ...avond gaan we naar een leuk concept... Uh, ...Angela en ik van, uh, in Beverwijk. Uh, Top 2000 Live. Ja, dat is een band van... Uh, ...grote band die... Uh, ...de meest bekende nummers... ...uit de Top 2000 Live vertort. Heeft niks te maken met... Uh, ...de Top 2000 Singalong van Radio 2... ...maar het is gewoon een hele leuke band. En dan gaan we even aan lekker heen. Nou, dat vind ik helemaal gezellig. En uh, eens even kijken, ja natuurlijk. Um, volgende week, dames en heren... ...ik zeg het nog maar een keer, volgende week... Uh, woensdag woensdag is het uh, de tijd voor de top 20 van, uh, van de Vnieuwjaren. En u heeft nog vier dagen om te stemmen. Ja, kan nog vier dagen. Zonda donder uh, nee, wat zeg ik nou, zondag 15 december om 12 uur s nachts. Dan gaan de stembussen dicht of de stemlijst gaat weg. En dan uh, kunt u niet meer stemmen. Dus als u nou daar nog een beetje invloed wil hebben. Dat u bijvoorbeeld een bepaalde favoriete LP uit die lijst van ons... Want daar moet dat uitkomen, hè? uit die lijst van ons. Als u daar nog een bepaalde favoriete LP hebt, die u toch vindt dat in die top 20 moet komen. Uh, ja, dan moeten we even gaan stemmen. En dat kan op www.devinieljaren.webklik.nl. De link staat ook uh, op Facebook altijd. Dus als u dat uh, wilt doen, dan kan je daar gewoon lekker heen. En dat is heel gezellig. En dan gaat u lekker stemmen. Top 5 maken, formuliertje invullen en versturen. Verkenen, makkelijker kan dat niet. En uh, dan hoort u dus volgende week woensdag. Uh, dan hebben we een, een speciaal programma. Gaat vijf uur duren. Begin al om twaalf uur. Uh, met, met wat nummers die het niet haalden. En dan gaan we dus vanaf, uh, vanaf, uh, vanaf 2 uur gaan we dus die top 20 uitzenden. En u bent daar ook bij welkom. Als u dat leuk vindt om dat eens mee te maken. Als dus u denkt van, ik wil wel eens zien hoe dat gaat. Zo'n uh, top 20 uitzenden bij CFM Zandvoort. Ja, je kan natuurlijk voor de webcam gaan zitten kijken. Maar is niet echt. Die is ook te laat trouwens. Zit een halve seconde tussen. Dus dan ben je altijd te laat. En, uh, dus je kunt gewoon ook lekker gewoon, uh, live naar de studio komen. En uh, dan, uh, dan kunt u dat allemaal meemaken, hoe dat allemaal gaat, hier bij ons in de studio. Uh, volgende week woensdag dus, 12, uh, nee 18 december is dat, jawel. En dat is gelijk ook onze laatste uitzending van dit jaar, want Angela en ik gaan even twee weekjes ertussenuit, even weer de, de geest bijladen en zo uh, misschien wat nieuwe ideetjes opdoen voor het volgende jaar. En volgend jaar in januari gaan we natuurlijk weer oh, vreselijk uh, aan de gang, jawel. Dan weet hij dat vast. Ja, ik zoek altijd naar kerstplaten die iets anders betekenen dan het gebruikelijke cliché-verhaaltje. En er is dit er een van. Deze plaat is natuurlijk uh, uitermate bekend. Het kwam uit in december 1984. Als voorbereiding op de grote actie die in 1985 zal plaatsvinden onder, uh, ja, onder, onder een initiatief van, uh, van Bob Geldof van de, van de Boomtown Reds. En alles wat op dat moment in Engeland iets voorstelde. Deed aan deze plaat mee. Uh, ja. David Bowie. Mitch Jure, uh, Paul Young. Bob Geldof natuurlijk zelf. Paul McCartney deed er dan mee. David Bowie had ik wel genoemd. Ja, maar mij niet ja. en In ieder geval alles wat er zo'n beetje mee. Maar uh, iets voorstelde in, uh, in de Engelse popmuziek. Uit uh, 1984. Die deden mee op deze plaat. En die plaat was de opbrengst. Daarvan gingen natuurlijk naar, de, uh, naar Live Aid. En Live Aid was weer zo'n. Uh, zo'n actie, uh, wereldwijd overigens, uh, die dus ervoor uh, moest zorgen dat er wat meer eten naar Afrika ging. Nou, dat ja. is... Uh, Behoorlijk gelukt in de tijd, want er is aardig wat opgehaald. En dat festival, dat op twee plaatsen tegelijk plaatsvond, dat weet u nog, waarschijnlijk in Londen en in Philadelphia, dat leverde aardig wat centjes op. Um, en daar trad dan ook alles op, wat zo'n beetje, nou, zo beetje populair was. Van, van Status Quo tot Queen, tot, tot Bruce Springsteen, tot Paul McCartney, tot uh, Crosby Stills Nest. Nou, alles was erbij. En de hoe. Dat en, weet ik en, nog als de dag was. is. Ja, ja, dat was mooi hè. De hoe die zouden gaan optreden zeg, die ja. in Wembley. Geweldig. Die, die zouden geloof ik iets van uh, slot act zijn of zo, weet ik veel. En ze zouden My Generation inzetten en knallen. Alles stroom eraf. Ja, alles, Echt, alles, alles knalde, in, knalde eruit. Alles knalde eruit. Dat, vandaar ook dat je in de, in de, op de DVD die ervan bestaat... de hoe niet tegenkomt. Nee, <laughs> nee die staat er niet op. Die want staat er, deed niks nee. er weer. Goed. Grand Funk Railroad some kind of wonderful... So kind Huis, zei ik al. Ja. Een van de nieuwe dingen die we in het nieuwe jaar gaan doen... is uh, in ons programma van op donderdag... in ieder geval de vrijwilligers-vacature uh, van de week. Dat gaan we vanaf januari gaan we dat doen. Dus uh, dat wordt helemaal leuk. En dan uh, kunt u dus, uh, als u vrijwilligerswerk zoekt... kunt u dat hier horen... Dat gaan we samen doen met VIP of pluspunt of hoe dat allemaal heet. In ieder geval, dat hoort u in januari, gaan we, dat, gaan we daarmee beginnen. En dat wordt heel erg leuk. Want dan gaat u, kunt u horen wat er voor, eventueel voor vacatures zijn... Ten aanzien van vrijwilligerswerk. En ja, dat heeft CFM Zandvoort natuurlijk ook. Wij zoeken ook altijd mensen. Dus uh, als u het uh, leuk vindt om bij een radiostation te werken. U bent handig, u bent goed in techniek. Of u kunt een heel goed het programma presenteren. Of wat iets meer zijn, Of u kunt redactioneel werk doen. Nou, meld u gewoon aan bij, uh, via de website of zo. Dat komt allemaal goed. Um, dus even kijken. waar ging ik nu ook weer doen? Oh ja, ik had nog één plaat. Een leuke plaat voor u. Beetje toepasselijke plaat, want het is bijna tijd dat wij naar huis gaan en dat we de microfoon overgeven aan Muziek Boulevard Live met Bart Mulder. Dit is Imagine Dragons en dat noemen we het heet. It's time.